De Duitse buitenlandse inlichtingendienst de BND wist al weken... waar de Libische dictator Gaddafi zich schuilhield in Sirte. Dat meldt het Duitse tijdschrift Der Spiegel. De BND heeft veel informanten in Libië en andere Noord-Afrikaanse landen. Het is niet duidelijk of de dienst de informatie over Gaddafi's schuilplaats... heeft gedeeld met de NAVO. Donderdag bombardeerde Franse gevechtsvliegtuigen het konvooi... waarmee Gaddafi uit Sirte probeerde te vluchten... De Duitse inlichtingendienst zegt dat het bericht in Der Spiegel nergens op slaat. Op de Oude Maas bij Zwijndrecht is een Duits containerschip op een stilliggend vrachtschip gebotst. Volgens het KOPD zijn de schepen niet lek, maar hebben ze wel forse schade opgelopen. Waarschijnlijk is niemand gewond geraakt. Het Duitse schip is doorgevaren naar Dordrecht. Het scheepvaartverkeer op de Oude Maas is niet gestremd. Het weer, het is helder, minima rond de 3 graden. Met in het binnenland kans op vorst aan de grond. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt dan 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust, Zarada Groenhart. Goeienacht en wat ontzettend fijn dat je luistert. Ik begin de uitzending met een prachtige, um, ja, een prachtige boodschap. Vanavond gaan we al onze problemen oplossen. Vanavond is het begin van de eerste dag van de rest van ons leven. De eerste nacht van de rest van ons leven. En gaan we al onze problemen oplossen. Nou, Je zit thuis te denken, oké, okay, volgens mij is die ze rijden of een beetje dronken of... Uh, Misschien niet helemaal helder, maar niet is minder waar. Want ik ben omringd door, ik denk wel, 10 kilo boeken. Ik pak er even een paar bij, hoor. Ik heb hier het handboek voor de Doe-Het-Zelf-diva. Het geheim van positief denken, dat is een andere. Samenwonen, dat doe je zo. Ik heb tijd voor elkaar, heb ik. Waarom mannen niet luisteren en vrouwen niet kunnen kaartlezen. Mannen komen van Mars, vrouwen komen van Venus, heb ik hier... Als mannen konden praten, dan zouden ze dit zeggen. En de Bijbel, als ik uh, mijn uh, producer Angelique moet geloven. Act like a lady, think like a man. Van Steve Harvey. Vannacht hebben we het in lust over zelfhulpboeken. Zelfhulpboeken. Wie van ons is er niet wel eens in die winkel geweest? Heeft dat ene... Dat op die ene hoek al die boeken zien staan en gedacht, nou misschien toch, misschien toch even bladeren, misschien toch even kijken. Ik zit met dit probleem of ik voel me niet helemaal lekker bij deze situatie en ik heb help nodig. Maar ik ben te trots om zomaar op iemand af te stappen. Ik wil mezelf helpen. Ik koop een zelfhulpboek. nou Ik uh, kan je vertellen dat ik duizenden keren in die positie ben geweest. nou Duizenden is misschien overdreven, maar echt wel heel vaak. En ik heb ontzettend veel van die boeken aangeschaft. Zelfhulpboeken. En ik dacht, van, nou, ik dacht een week geleden, ik denk, hebben ze nou wat geholpen? Ik wil daar vannacht met jou over praten. Zelfhulpboeken, helpen die als we kijken naar liefde, seks en de relaties? Maar ook naar het leven natuurlijk. Of is het gewoon weer een slimme manier van allerlei andere mensen... om geld uit onze zakken te kloppen? Daar wil ik vandaag met je over praten en ik zou het leuk vinden als je me belt. Dat kan op 0800 1121 0800 1121 mailen mag ook naar lust@bnn.nl. Maar het allermakkelijkste is als je even een smsje stuurt. Dan mag naar 9090. Doe je het woordje lust een spatie en dan jouw antwoord die zelf hulp boeken om onze liefdeslevens, onze sekslevens en gewoon onze normale levens te verbeteren. Helpen die of is het allemaal geld uit de zak klopperij? Ik wil het van je horen. Straks in Boyd's Bar wordt er is diep over het onderwerp, uh, op het onderwerp ingegaan. Door onder andere Leslie, Olaf en Erwin. Als je wat vaker naar de show luistert, dan zijn dat immers oude bekenden voor jou. Maar ja, we hebben ook heel veel fijne, prettige, ontspannen, lekkere en goede muziek. Het is per slotverrekening zaterdagnacht. En behalve al die informatie die de komende uren naar je toe gaat komen... wil je ook een beetje ontspannen. Dat kan met Siyun Cruisin'. een boek bijgepakt ook weer, hoor. Ik sla hem gewoon willekeurig open... en dan kijken we waar we terechtkomen. Het boek dat ik erbij heb gepakt is een seks-zelfhulpboek. Verleid hem. 100 gouden tips voor vrouwen. Om een man te verleiden, stel ik me zo voor. Oké. Okay. Ik heb hier op pagina 29... Kom bij de Mile High Club... Dit komt alleen voor in romannetjes. Seks in het vliegtuig met je rug tegen de rollen papier in het minuscule toilet. Tegenwoordig zijn er maatschappijen die daadwerkelijk gelegenheid geven... voor een vrijpartij op hoogte. Er staan speciale bedden ter beschikking voor dit doel. Ik bedoel, god, waar zou je toch zijn als je deze informatie niet tot je nam? Vannacht praten we over zelfhulpboeken. En ik ben ontzettend benieuwd wat jij ervan vindt. Zelfhulpboeken om je liefdesleven, om je seksleven, maar ook om je leven... Een boost te geven, om gelukkig te worden, om al die antwoorden te vinden. waar je al je hele of je half leven naar op zoek was. Werken ze, die zelfvol boeken? Dat hoor ik heel graag van jou. 0801-121 of even sms'en naar 9090. Dan het woordje lust, een spatie en jouw mening. Nou, diezelfde vraag die slingerde ik Boys Bar in de plek waar elke zaterdagnacht mijn collega's, of een aantal van ze in elk geval, samenkomt om eens lekker openhartig te praten of zelfhulpboeken een laatste redmiddel zijn. Daar wordt over gepraat vannacht in Boys Bar. Bar. Nou, Leslie, ik had dus gehoord dat jij daar... aan nee. nee, ik doe daar niet aan. Ik weet het ook niet, hoor, met zelfhulpboeken. Ik nee. heb altijd het idee, als je heel erg op zoek bent naar antwoorden, dat je, dat je ze dan niet echt gaat vinden. Hoewel ik zelf valt het wel lollig, vind maar ik niet of het echt zel, zel, zelfhulp is. Maar tarot of numerologie, om, om te kijken van, ja, ja. wat, ja, wat, wat, het wat een bepaalde karakterstructuur is. En het ja. is altijd zo'n soort laatste... Ja, dat is misschien mijn, bevoor, or, mijn vooroordeel. Ik heb altijd het idee dat het een soort van laatste redmiddel is... van zo'n groep mensen die dan... Als laatste hulpmiddel. op die site, zelf. Als je... Ja, maar zo, Ja, ik kan niet omschrijven dat je dan. Weet je wel, die mensen. die... Maar misschien komt het ook door de films. die dan zo bij die zelfhulpboeken een beetje rondzwerven. En die titels ook. Ja, ik kan. Wat voor yes. boeken lees, lees jij dan? Les. Nee, ik heb dat alleen maar uit de open films. Ja. Nee, maar het is wel je, echt zo. Open je mijn... jou niet? Mijn moeder die had wel een boek. Um, Help, wat moet ik met ook. mijn puber? Ja, ja voor waar? mij. Ja. Omdat ze het gewoon echt niet meer wist. Nou. En die legden ze dan ook op de keukentafel. Zo van: Ik lees over jou, want ik snap je niet. Oh ja, heel demonstratief. Ja, inderdaad. Ja. Ja, zo van: Lees ook even mee. Want ja, nee, dat werkt natuurlijk voor geen meter. Dat werkt alleen maar aan voor rechts. Ja, tuurlijk. Ja. Ik ging nou, nog vervelender doen. Ik weet wel, toen ik, toen ik mijn ouders vertelde over mijn coming out: dat ik, eh, ik had natuurlijk voor dat voorbereid, toen heb ik wel een boek gehaald. Iets in de trant van: Help Mijn Kind Is Homo. Wat natuurlijk heel lekker bekt. Help, mijn kind is homo. Ja, zo, zo. Ja. Zo. Whisky -titel. ja, een soort een in wisketitel Ja, een soort zuske en whisky wisketitel <gacht> voor, uh, voor mijn ouders. Ik weet niet of ze daar iets mee gedaan hebben. Maar um... nou, dat eigenlijk. Verder, verder dan met hulpboeken ben ik niet gekomen. Ik had ook zo'n stapel boeken gehad bij de bieb. Maar daar da, da, da, draaiden wat maken van om in die tijd. Ja. Kan ik me nog herinneren. Ja, ik, ik, ik heb wel over homoseksualiteit op een gegeven moment een boek gelezen. En ik merkte ik dan toch voornamelijk over de... Praktijk dingen ja. Ging, ja. ging lezen, en dat ik, dat ik dan alleen dacht: ach, oh, geil. Ja, dat kan ik nog herinneren. Hebben ja. jullie ook geen L.N.K. gelezen? Niemand nee, ja. hier? Wat What is dat? Stoppen, stoppen met roken. Oh. Nee. oh nee. Ja, kwamen er herkenbare titels voorbij? Help, mijn zoon is homo. Is dat een boekje wat je wel eens gelezen hebt? Of wat je misschien had moeten lezen? Of inderdaad, Ellen Carr, die helpt te stoppen met roken. Welke zelfhulpboeken staan er bij jou in de kast? En schaam je je daarvoor? Ik heb er heel veel, kan ik je vertellen. En eigenlijk schaam ik me daarvoor. Maar uit sommige boeken heb ik toch ook wel interessante dingen verhaald. Wat voor interessante dingen, dat ga ik je straks vertellen. Maar ik wil het vooral van jou weten. Helpen die zelfhulpboeken helpen die je liefdesleven, je seksleven en ook gewoon je leven te verrijken? Wat is jouw ervaring? 0800 1121. 0800 1121. Een sms -je mag ook, hè? Lekker makkelijk naar 9090. Dan lust, spatie, je advies. It wasn't enough, I'm like, fuck you, and I fuck her, too. Said if I was richer, I'd still be wedged Now ain't that some shit? Ain't that some shit? And although there's praise in my chest, I still wish you the best. But, uh, fuck you. Oh, oh, oh Yeah, I'm sorry, I can't afford a Ferrari. But that don't mean I can't get you there. Uh, I guess he's an Xbox. I'm more tired of mm -hmm. the way you play your game and care, I picture the fool that falls in love with you. Oh uh -huh. shit, she's old. Yeah. Well, just don't to shold Ooh, I've got some news for you. <laughs> yeah, go to my tell your little boy freeze. Dus de grote zelfhulpshow. Want deze hele show praten we over dat prachtige thema. Dat thema dat ons verlichting en eeuwig geluk moet brengen. Namelijk het zelfhulpboek. En dan op het gebied van liefde en seks. En elke week mogen we haar bellen. Maar als ik deze show mag geloven... is zij in de nabije toekomst misschien wel overbodig. Wil... Ja, goeienacht. Nou, dat hoop ik toch niet? Nee, ik hoop het nee. ook niet. Maar met al die zelfhulpboeken, dan verwacht je eigenlijk... dat we onszelf binnenkort allemaal uh, kunnen genezen... als het uh, aankomt op onze kwaaltjes, onze, onze geestesdwalingen... en uh, onze problemen op het gebied van liefde en seks. Of werkt het niet zo? Nou, ik, ik, ik denk het niet. Het scheelt misschien iets in, uh, ja, voor jezelf dat je weet... van nou wat is er met me aan de hand, uh, dat dat iets helpt. Maar uiteindelijk, als je echt vastloopt... Dan denk ik dat je toch nog wel even iemand nodig hebt om, om je even bij te sturen en even verder te helpen. Dus uh, ik denk dat dat wel meevalt. Ja, nu is het wel een booming business, die, uh, ja. die business. Ik heb ook boeken vol, of uh, kastenvol, echt, nou niet kasten, maar wel, maar wel, ik denk vijf lades of zo in totaal. Met, ja. met, met allemaal van die boeken die dan of heel zachtjes een zelfhulpboek zijn of heel schreeuwend. Ja. Maar allemaal van die boeken van als je dit leest dan word je beter met je financiën. Als je dit leest dan word je beter in ontspanning. Als je dit leest dan weet je hoe je de sleur uit je relatie houdt. Zelfhulpboeken, ja. ja. zelfhulpboeken. Kan je ook een zelfhulpboeken overdosis uh, krijgen? Ja, dat denk ik absoluut. Ik, uh, tenminste, dat geldt voor mezelf. Als ik... Uh, uh, ...iets niet meer weet. als ik iets heb. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb... Uh, eczeem op, op mijn tenen... ...en dan ga ik zoeken... ...en dan uh, bij de ene... Uh, ...op internet dan zie je dit... ...en in het ene boek lees je dat... En, in het andere, dus, uh, ...en dat merk ik ook nog als bij mensen die bij mij komen... ...die zeggen, ja, we hebben eerst wel wat, wat boeken gelezen... ...en uh, we hebben dat eens uitgeprobeerd... ...maar uh, daar komen we ook niet uit... ...want uh, je hoort zoveel tegenstrijdige verhalen... ...en uh, daar raken mensen juist weer van in de war. Dus... Tegenwoordig is het natuurlijk, we leven in een enorme informatiemaatschappij, uh, informatie is heel makkelijk verkrijgbaar. er is ontzettend veel informatie, maar dat wil niet zeggen dat dat al, dan ook allemaal maar gelijk goed is en ons de oplossing geeft, want ja, daarin moet je toch ook nog kiezen en moet je er toch ook een heleboel voor doen en dan moet je ook iets zoeken wat bij jou past. Dus dat, het blijft toch altijd een beetje zoeken. Het zijn geen hapklare brokken die je zo kunt uh, doorslikken. Nee, terwijl dat wel heel vaak het gevoel is. Hè? Dat als je zo'n boek koopt... Ja, zo, zo wordt aangeboden. Ja, ja. Van, uh, en soms staat het er ook bij. Uh, wees binnen een jaar van je dit af. Of wees binnen vier weken van dat af. Of, ja. Dus, ja. dus dat, ja. uh, dat is wel altijd hoe het er gepropageerd wordt. Ja. Welke, ja. welke onderwerpen, als we kijken naar liefde en seks... Mm -hmm. Bij welke onderwerpen wordt het snelst een hulpboek erbij gepakt? Nou, ik denk bij, uh, bij seksuele problemen, dus bijvoorbeeld bij, uh, bij erectieproblemen of uh, als je zegt van nou uh, te snel klaarkomen, bijvoorbeeld bij mannen, uh, weinig zin in seks uh, bij vrouwen. Dat, um, dat zijn ook de meest voorkomende, maar ik denk dat mensen dan eerder geneigd zijn om eerst eens op internet te gaan kijken. Van, hé, hey, komt dit vaker voor en uh, ben ik niet raar en uh, wat kan ik eraan doen en wat kan ik er eventueel zelf aan doen. Voordat je de stap zet om uh, met uh, seksuele problemen naar een huisarts of naar een sekshulp. Want die drempel is toch nog heel erg hoog. Mm -hmm. Maar zijn het, zijn het dus in, uh, in liefde en seks meer de onderwerpen waarvan we denken dat we daar eigenlijk alleen voor staan? Dus bijvoorbeeld, nou ja, wel. erectieproblemen noem je. Ja. Um, ja. Dingen waar we ons een klein beetje voor schamen en waarvan we denken, god, misschien ben ik wel de enige die dat ja. heeft. Hoe meer uh, taboe erop rust. Uh, hoe eerder mensen geneigd zijn om eerst zelf hè, te gaan zoeken van, uh, oh, wat, wat kan ik er zelf aan doen? En uh, ja, hoe, hoe makkelijker het geaccepteerd is, uh, hoe, hoe makkelijker ook de stap gezet uh, naar de huisarts of, uh, of naar de gynaecoloog of naar een, se een seksuoloog. Dus ik denk dat dat inderdaad met, uh, met dat taboe te maken Ja, En de rust, al, toch altijd nog een, dat merk ik elke dag, van uh, een taboe op seksuele problemen. Ja, want dat is toch, de meeste mensen hebben zo het idee van, ja, bij anderen gaat het allemaal fantastisch en ik ben de enige weer die dit heeft. Ja. En het is vast ook een heel raar probleem. Nou, dat is dus helemaal niet zo. Dus dat zijn ook meestal de eerste twee vragen waarop ik direct uh, een antwoord geef. Terwijl ze ze niet stellen. He, zo van, nou, u komt hier, maar wat u heeft is, is zeker niet raar. En u bent absoluut niet de enige. Nee, dat nou, helpt, hè? He? Ja, absoluut. Er zijn mensen al enorm door gerustgesteld. Zo van, oh, poeh, nou, gelukkig. Dat is een zelfhulpboek op zichzelf. Als je even mag horen dat, het niet, uh, ja, dat je niet de enige ja. bent en dat je niet ja. eens hoeft te zijn. Hé, hey, ja. um, we hebben het er net over dat er... Overal informatie verkrijgbaar is over van yeah. alles. Heb jij ook wel eens een situatie gezien in jouw praktijk waarbij dat bijna gevaarlijk werd? Een, een patiënt of een. Uh, je zegt een patiënt toch? Ja. Een yeah, patiënt yeah. die uh, door een soort. Uh, door verkeerde informatie zelf ingewonnen. helemaal uh, een verkeerde kant op ging met zijn of haar probleem. Ja. Yeah. Ja, nou ja, dat, dat, dat gebeurt natuurlijk ook wel, En dat is ook heel lastig voor mensen om dat te erkennen om dan bij mij te gaan zitten... en te zeggen van ja, ik heb zelf nog een oplossing gezocht, maar dat werkte niet. He, dat, uh, ja, dat zeg je ook niet zo gauw. Maar je, je hoort het bijvoorbeeld va vaak van mensen die bijvoorbeeld een soort via, bij erectieproblemen... een soort Viagra-pillen dan van die nep dingen via internet uh, kopen. En die zijn echt gevaarlijk, daar mm. moet je niet aan beginnen. Mm. En die, die ervaring hebben gehad, en vaak nog in combinatie met alcohol of drugs. En ja, dat, dat, dat is echt gewoon uh, levensgevaarlijk geweest. En, um, maar je kunt je ook voorstellen dat, uh, dat mensen met uh, ja, bijvoorbeeld uh, pijnklachten bij het vrijen dan uh, gaan zoeken op internet en dan uh, een glijmiddeltje of zo uh, kopen... En, en daardoor het probleem alleen maar in stand houden of soms zelfs nog erger maken. Ja. Dus, hmm ja dat... ja maar ja goed ja ik, ik begrijp het allemaal wel ja. en dat legt dan ook uit van ja het is geen verwijt ik kan het heel goed begrijpen maar ja soms is het toch echt verstandig om op tijd eh, wel eh, naar de huisarts te stappen en en in plaats van dat je ja toch je heil gaat zoeken in uh, in een beetje vreemde middeltjes en uh, en zelfoplossing. Ja. Nou, Wil, vannacht ja. praten we over zelfhulpboeken. Wat is je favoriete zelfhulpboek en wat heeft het voor je gedaan? Goeie dingen of minder goede dingen? Dat mag je natuurlijk doorbellen naar mij, 0801121. Je mag ook mailen naar lust.bnm.nl. En je kan natuurlijk ook even sms'en, dat is makkelijk en lekker snel. Doe dat naar 9090 en dan het woordje lust, een spatie en jouw favoriete zelfhulpboek en wat het voor je gedaan heeft. Of misschien ben je van de anti zelfhulpgeneratie en denk je... het slaat allemaal nergens op. Ik wil het allemaal van je horen. 0800 1121. Wil, dank je wel. Ja, nou, gedaan. Uh, we bellen je later in de uitzending terug met een moedige vraag... gestuurd via het internet waarschijnlijk via de e-mail... van iemand die het niet zelf wil oplossen... maar iemand die het zelf aan jou durft te vragen. Helemaal goed. Tot later, Wil. Ja, tot Will. later. Liefde, relaties en seks. En seks radio 1 lust Het is vannacht de Grote Lust Zelfhulp show. We praten over de effectiviteit van uh, al die boeken die jou die grote oplossing beloven... op het gebied van je liefdesleven, op het gebied van je seksleven... en het gebied, op het gebied van alle andere aspecten in je leven. Werken die boeken of werken ze niet? Moesa, jij zegt dat zelfhulpboeken soms op magische wijze ontstaan... als je een vraag hebt. Moesa, goedenacht. Moesa? Moesa, ben je weg? Hey, ik ben er nog. Hé, hey, je bent er nog, Moesa, wat goed. Moesa, ja, ja. goeienacht. Goedenavond iedereen, uh, ik vind het leuk om, uh, om bij jullie in de uitzending te zijn. Wij vinden het ook leuk dat je er bent. Moesa, jij zegt zelf hulpboeken die kom je opeens tegen juist op het moment dat je met een grote vraag zit. Dat is mijn ervaring geweest wel. Ja? En, uh, en ook in mijn omgeving ben ik zo vaak tegengekomen... dat de mensen zitten met een bepaalde vraag of een situatie in hun leven. En dan opeens uh, komt een boek te verschijnen waar het antwoord staat. Maar het gewaar van informatie en van die uh, boeken tegenwoordig... waar uh, we kunnen ze overal vinden, is namelijk zo dat... Zoals uh, die, die, die mevrouw die net voor zei dat het, het is een eeuw van informatie, iedereen is honger naar informatie en soms mensen kunnen niet uh, die informatie verteren. Nee, en dan dat is, is dan schadelijk. Te veel informatie soms om uh, te verwerken, dat zei Wil Berghuis, onze seksuoloog net ook al. Maar vertel me ja. eens tegen welk boek jij dan aanliep op het moment dat je een vraag had in je leven. Nou, ik, ik ben meer zo een, een, een spirituele mens, hè? dus ik probeer echt diep in de materie te gaan als ik ergens mee zit. En dan, uh, dan probeer ik echt te kijken, ja, ik zit ergens met een gevoel. Hè? Maar leg dat gevoel emotie. eens uit. Welke emotie of welk gevoel je naar een bepaald uh, boek toebracht? Ja, alleen, uh, nee maar bijvoorbeeld, uh, het laatste wat ik, uh, echt frappant was bij mij is het. Ik zat met de vragen, uh, ja wat moet ik hier verder hè? Ik ben uit België hier naar Nederland gekomen en ik zoek een plek en ik zoek mijn plek in de wereld. En ik ben Zwitserland geweest en Frankrijk en noem maar op. En dan zoek je toch je plek hè Je ja, was op zoek je naar je plek? Geloven. Ja, en dan ga, ga je geloven in die boeken. Ja, mensen praten. Moet je even die boek lezen, want die heeft ook een beetje die vooral meegemaakt en die... Maar tegen welk boek liep jij dan aan Moesa? Jij was ik op zoek naar je plek veel... in de wereld en ja, toen kwam je welk ik... boek tegen? Uh, naar de NLP-boeken. Uh, mag ik naam noemen? Tuurlijk, maar graag. Ja, Anthony Robbins, uh, Emile Ratelbaan, uh, ook eentje die doet NLP en spiritualiteit. Dat enfin, zijn echt om... allemaal motivatiecoaches, toch? Anthony Robbins ja, is een hele ja. grote naam, dat ja, weet ik ervan. Ja. Ja. Uh, Emil Ratelbaan, nou dat is een soort... Uh, nou ja, ik kom niet tegenwoordig, de de maar vroeger was hij wel uh, ja. een, een leerling van, van uh, Anthony Robbins. Hij heeft die namelijk de NLP hier in Europa gebracht. Leg maar, eens heel uh, even kort uit, Moesa, wat is NLP? Het betekent neurolinguistisch programmeren, wat is dat? Ja, het is een computer worden, Dat is echt uh, je emoties, echt uh, doelen stellen in je leven. En dat is dus de nadeel van die boeken. Want dan ga je doelen stellen en dan sluit je jezelf voor je omgeving, voor uh, je eigen waarde, voor de mensen, voor, allee, voor, voor al de mensen die van je houden, hè. Omdat je zo Dan bezig te... bent met die doelen die je moest stellen, dat ja, je dit bij het wereld moet, vergeet. Pr precies, je moet de uitstralen, uh, je moet gewoon je doel bereiken en niets is meer belangrijk en je nee. moet iedereen gebruiken. Uh, of, en dan ook andere boeken, hè? wat spiritualiteit betreft, je ziet ook vaak mensen die uh, raken in, in, in die boeken, uh, zijn de weg kwijt, hè? Ja, oké. Okay. Zijn... Maar Moesa, ja. we, we, we hebben het vannacht over of die boeken werken of niet. Zeg jij... Als iemand nou naar jou toe komt met de vraag, nou god, ik zit inderdaad met de vraag, uh, wat is mijn plek in het leven en waar moet ik zijn? Zeg jij dan Moesa, nou koop een boek of zeg jij koop geen boek? Geen zelf boek? Nee, alsjeblieft geen boek kopen. Geen nee, boek kopen? Moet, ah Nee, als je een boek koopt, dan moet je de boek kopen als je de materie kent. En niet als je het echt met de vraag ziet, want dan ken je niet je materie. En een boek is een beetje zoals een cd als een muziek. Hè. Het is iets wat geschreven is door iemand die een situatie heeft meegemaakt... en die wil graag het delen met de anderen. Muziek is hetzelfde doel. En sommige men, muzikanten maken muziek en delen het... en het wordt een hit en het wordt geen hit. Ja, ja, ja. En als je naar die muziek luistert, komen de emoties omhoog en, en noem maar op. En het, met de boeken is ook hetzelfde. Dus het is wel gevaarlijk als je een boek gaat lezen ja. om jezelf te perfectioneren... En je bent niet in staat om jezelf namelijk goed te beheersen... en te weten wat je precies nodig hebt in je leven. Want voordat je het weet, je bent jezelf niet meer. Wauw. Moesa, wat goed. Ik ga vragen of er andere luisteraars zijn die iets uh, die of ah. uh, ja, willen reageren op wat jij zegt... of er misschien heel anders over denken. Maar ik vond het heel leuk dat je even belde, Moesa. Oh, ik vond het echt een leuk onderwerp, want het komt niet zo vaak tegen. Enfin, nooit. En, uh, nee, en we zijn er nog uh... tot vier uur, Moesa. Dus <laughs> nou, lekker, we ben... zijn er nog een hele tijd, Moesa. dankjewel. je oh, de stad Toluca is in de van hebben ze waarschijnlijk ook uit hun boek geleerd, de jeugd van tegenwoordig. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Homie. Get Spanish. Homie. Hola, supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish. Homie. Get Spanish. Spanish el o no. Prank, prank, hola, sí. Hola, D. D. D. J. Het is pang, ja wij, ik ben stank, maar het is geen pinkel. Ik krijg niks, ik zeg jonat no tengo. Beach neko, jonno quiero. Hangen met mensen, skero. Hier, neem mijn spaan trok, een Donde staat mijn dinero. Binnen als notjes zijn tot ziens. Verlinte nog nooit vriend. Los gezellig, donders staat genietos. Kosta oh. delzos. Los gezellig, don is Hola, supermercado de la bancos por aquí, let's get Spanish Get get Spanish Get Spanish gets pension. The Spanish gets pension. The Spanish gets pension. The Spanish gets pension. Spanish Get Spanish gets Spanish gets pension. Spanish gets voor die hoofd, Choritza. Bocadillo con majejo, dat is vabajejo. El Anus del, del Diablo, dat is de costa dezo. De de El de Anus de de del Diablo, dat is de costa dezo. Yo quiero esnifar, yo quiero vomitar, yo quiero comer ho. Dus ben je coño, ben coño. Los gezelligitos, dones Costa del Sol, Los Castelligetos, Donnerstagetos. Oh. Costa del Sol. Hola supermercado de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. It's Spanish Get It's Spanish show. Hola supermercado de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. get Spanish Get It's Spanish la supermercado de la banco's por aquí. Let's get Spanish, get Spanish get Spanish on, get Spanish on. hola supermercado de la bancos por aquí, let's get Spanish, get Spanish show get Spanish, get Spanish yes, this is Harold friend but I'm truly using this thing to know on this stage in around town, who's me to make the Women finish rich. Succes, het boek van Annemarie van Gaal. Ambitie, nog een boek van Annemarie van Gaal. The 4-Hour Workweek, over hoe je zo optimaal en efficiënt kan werken. Coach jezelf naar succes, over succes voor vrouwen. De kunst van het vruggertje, over hoe je het best een korte sekssessie kan hebben. Loving what is. Over hoe je over de slechte kanten met jezelf... hoe je daarmee in het reinen komt. En beren op de weg. Namelijk hoe om te gaan met obstakels in het leven. Ik noem even een aantal van de boeken... die bij mij thuis op de boekkast prijken. Allemaal zelfhulpboeken. Ik heb er echt nog veel meer. En een groot aantal van die boeken liggen hier ook. En terwijl ik hier rond mijn boeken zit, denk ik, jeetje, eigenlijk ben ik best een triest figuur. Ik heb al die boeken en ik ben nog steeds niet perfect. Ik heb nog steeds beren op de weg. Ik heb nog steeds wel eens dat het vluggetje niet precies goed loopt. Ik heb nog steeds wel eens dat ik niet optimaal en efficiënt werkt. Het ligt allemaal aan mij. Of niet, Kami, goeienacht. Hallo, Goedenavond. hoi. <laughs> hoi, Kami, jij bent uh, ja. actrice en jij speelde uh, vanavond voorlopig... je laatste voorstelling als de nachtsoliste... Met uh, 300 wegen naar geluk. Waar gaat jouw ja. stuk over? Nou, eigenlijk over de titels die je net opleest. Ik heb ook uh, ze allemaal gelezen. De nieuwste van 4 uurige werkweek. Heb je die ook? Dat is wel een goed Komt boek, boek hè? Ja, maar dat is wel een goed boek, hè? Die 4-hour workweek. Een goed boek. En dan heb je nog veel meer titels van... De... Ik, in mijn voorstelling komt, ik ben oké, okay, uh, jij bent oké, okay, ik ben niet oké, okay, maar jij ook niet, vond ik dan. En uh, ja, heel veel tegenstellingen. Act like a man, think like a lady. Ja, die. En die uh... snap ik nog niet helemaal. Oh, Angelique hier, die uh, doet een soort uh, cheerleader move hier. Dat is echt haar levensboek, uh, geloof ik. Maar goed, zelf veel <lacht> no, boeken begrijp, dus. wacht me nog verder uitleggen. Ja, misschien. Heel veel en... zelf veel boeken. Ja, ja misschien uh, dat ze nog in de uitzending komt speciaal uh, <laughs> om dat boek te pluggen. Je weet het niet. Uh, maar goed, zelf veel boeken. Jij hebt een een voorstelling gemaakt over 300 soorten zelfhulpboeken? Ja, inmiddels zijn er 400 op het podium. En uh, die heb ik echt gekregen van alle kanten uit uh, Nederland allemaal vriendinnen en kennissen en vrienden die uh, Maar waarom maak je daar een voorstelling de ...boeken zijn van doneren. van de van een van ik in de bibliotheek uh, was... in de van zag ik alle titels achter elkaar staan. En toen zei ik tegen de van een van de uh, oh, uh, de Boeddha? de nou, echt like een man, think like a lady, de kracht van het nu. En het ging maar door en zij lag uh, lachend op de grond. En toen dacht ik, hmm, volgens mij heb ik hier uh, materiaal. En toen ben ik er maar in gaan verdiepen. En je merkt natuurlijk uh, gewoon met vrienden en uh, de gesprekken op straat dat iedereen probeert hoe hij zijn geluk kan vinden. En zijn grenzen aan te geven. En uh, als ik de boeken las en de op opdrachten las, dan zag ik echt vaak scènes voor me. Dus zodoende zijn we aan het werk gegaan. Toen ben je erin ingedoken. Je hebt daar een voorstelling van gemaakt. Die je vannacht officieel voor de laatste speelt. Waarschijnlijk ga je hem nog vaker spelen, want hij is super populair, heb ik me laten vertellen. Maar ben je nou door het maken van dit stuk ook een beter mens geworden? Heb je het nu allemaal onder de knie? Je hebt al die boeken gelezen. Je gaat door een proces. Want op een gegeven moment waren we drie vrouwen in een repetitielokaal. En dan hebben we al die boeken verslonden, maar uh, het, het brengt je in rare situaties. <laughs> omdat personaje, het personage zelf die probeert alles toe te voegen. Nou, dat is niet te doen. Want een ene man zegt dat je, Marinus Knoop van de Spiraal zegt dat je emoties moet uitvergroten. Maar Eckhart Tolle zegt weer dat je ze voorbij moet laten gaan. En dat levert dan hilarische taferelen op. Dus al die uh, schrijvers die spreken elkaar ook wel heel vaak en veel tegen. Dat merk ik zelf ook wel, hoor. ja. Ja, want het zijn natuurlijk de tips van die mensen zelf. Ja, dus ja precies. Uiteindelijk <laughs> lijkt het me toch het slim dat je het aan jezelf vraagt. Dus die boog komt zeker in de voorstelling weer. Dat je uiteindelijk je eigen zelfhulpboek maakt, al is het maar ja. in je hoofd. Ja, precies. Dat je inderdaad echt kijkt wat voor jou werkt... en niet dat je alles kakkeloos overneemt, want dat gaat niet werken. Of het, maakt, ja, of het wordt heel grappig. Nee. Kan je ja. ook psychisch in de war raken van al deze zelfhulpboeken? Ik denk het zeker, want ik, ik kom dus als personage die dat dus echt probeert... en echt alle wetten probeer ik toe te voegen. kom ik echt in, de, in, we noemen dat dan de gekte scène, maar kom ik echt in... is het dan nu, nu, nu, nou, nou, dit daar het, nou... en dan probeer je alles maar uh, toe te voegen van accepteren, nee, loslaten, doorgaan, visualiseren... oh... Uh, en ja, als je dan vergeet te ademen, wat ook in die boeken staat, dan kan je zeker doordraaien. Ja, oké. Okay. <laughs> er zit toch ook wel, er zit ja. ook wel een scherp randje aan die zelfhulpboeken aan die zien, zeg jij? Ja, ja ik denk het zeker. Want je kan natuurlijk jezelf helpen, maar in de, in de basis of in de essentie, ik wilde deze solo maken, had ik niet kunnen doen zonder de hulp van anderen. Dus je hebt altijd ook anderen nodig. Ja. En als je anderen niet toestaat, dan help je jezelf de vernielingen met zo'n zelfhulpboek. Uh, ja, precies. Oké, okay. Kami, ja. ik denk dat er ontzettend ja. veel mensen uh, toch wel een beetje benieuwd zijn geworden. Naar ja. jouw 300 wegen naar geluk. Vannacht is de officiële laatste uh, voorstelling gespeeld. Maar kunnen mensen jou nog ergens zien? En waar kunnen mensen informatie over jou inwinnen? Um, het is op mijn site, CamilleBonger.nl Daar kan je altijd de laatste updates vinden. En ook mijn um, andere optredens. Dus dat is Oké. Okay. En ook op Facebook hebben we een nachtsolistenpagina. Oké, okay, heel goed. Kami mocht het nou zo zijn dat je uh, naar aanleiding... want dat zou helemaal in de lijn van dit verhaal passen... naar aanleiding van deze voorstelling... ook nog een zelfhulpboek schrijft... over hoe je ja. een voorstelling moet schrijven over zelfhulpboeken... bel ons dan even. Dan uh, horen ja, we is... graag in welke gekke scène je daardoor bent beland. Dat is goed. Ik heb al 150 pagina's. Dus ook. We gaan oh, door. zie je wel. Ja. <laughs> het komt eraan, het zelfboek van Kami. Kami. Ja. fijn. Dank je wel. Goeienacht. Goeienacht. Ja, heb je ze ook overal en nergens door je huis slingeren... Die zelfhulpboeken en wat doen ze voor je? Help je jezelf ermee naar de afgrond of heb je daardoor echt het licht gezien? Zag jij in één keer op pagina 42 van een of ander boek het licht? Hoe is dat gegaan? En ben ik natuurlijk zelf ook ontzettend nieuwsgierig naar met welk zelfhulpboek is het je gelukt? 0800 1121 0800 1121 als je wilt bellen. Mailen mag ook naar lust.bnm.nl en sms'en is natuurlijk het allermakkelijkste. Dat doe je naar 9090 en dan het woordje lust, spatie en jouw favoriete zelfhulpboek en wat het voor je heeft gedaan. Maar ik wil ook even dat je naar onze Facebook gaat: dat is www.facebook.com, schaarstreepje, lustbnn. Dus dat is niet al te moeilijk. Maar bel me, dat vind ik het allerleukste. Bel me gewoon 010121. Liefde, relaties en seks. En seks. Radio 1. Lust. boek springt van de planken af, de boekenplanken, op het moment dat hij een goede titel en een goede ondertitel heeft. En volgens mij heeft uh, de volgende schrijfster die titel en die ondertitel wel goed te pakken. Namelijk 69 adviezen voor een liefdevol vijf sterren seksleven. Wie wil dat nou niet? 69, 69 in het Frans, de kunst van het beminnen. Jeetje. Blanca, goeienacht. Wat een goede titel. Hi. Ja. <laughs> ik zou er langs lopen en ik zou terug, uh, een stapje terug doen. Ik zou dat bekijken. Ik zou even omheen kijken. Het boek uit het schap halen. Voorkant, achterkant. En snel in het winkelmandje laten glijden. <lacht> nou, klinkt goed. En dat wil je natuurlijk ook als schrijfster. Ja, correct. Dat is natuurlijk oh. het doel. Blank, we hebben het vannacht in Lust over de zelfhulpmanie die over onze wereld heen zwiept. We willen alles lezen in boeken... en het dan het liefst zo snel mogelijk zelf toepassen. We willen niet ja. meer adviezen inwinnen bij andere mensen. We willen het gewoon allemaal zelf lezen. Ja, ja. En jij bent daar goed op ingesprongen, want jij maakte 69. Dat ja. is eigenlijk een soort update van, uh, van de, nou ja, de seksbijbel, de Kama Sutra, toch? Ja, ja, ja, ja. Nou ja, en ook nog niet helemaal hoor, want ik doe een beetje met een knipoog want uh, ik heb mijn eerste liefdebedrijf, heb ik in, in India geschreven, en toen kwam ik in contact met de Kamasutra, en ik dacht wel te weten waar het over ging, maar niks bleek minder waar, want uh, de Kamasutra is niet de Kamasutra eigenlijk. De Kamasutra is niet de Kamasutra, wat bedoel je daarmee? Nou ja, dus wij kennen hem zeg maar, van de seksistandjes en onmogelijke uh, handelingen die je moet verrichten. Ja. Maar de, uh, de eeuwenoude, uh, originele variant, de, die is echt gort en goed in de hoogte, eigenlijk nu doorheen gekomen En staat uh, vol met uh, tips en uh, trucs, maar vooral voor het liefdesleven. Voor het liefdesleven? Het is ook een in het goed liefdesleven, wat dan weer ten goede komt tussen de lakens. Ah, oké, okay. dus de, de focus ligt wel eigenlijk ergens anders. Ja. Ja, ja, oh goed. Ja, ja. Nu zijn wij in het Westen natuurlijk altijd zo dat we vaak meteen voor het resultaat willen. Dus bij ons is het dan meer een soort seksboek geworden. Maar waar ja. gaat jouw boek over? De kunst van het beminnen, Sossantie Ja, nou ja, het, het gaat dus uh, over de, de liefdeslessen van, uh, uit de oude Kamasutra. Uh, die ik dan eruit heb gehaald, waar we vandaag toch ook nog iets aan hebben. Dus los van al die sexy uh, standjes en uh, onmogelijke apparatuur die je uh, mee zou moeten nemen in de, in de kamer. Maar hoe je het met z'n tweeën zo kan inrichten, dat je er alle twee content over bent. Oké, okay. geef mij eens een beginnerstip. Ik ben natuurlijk uh, een beginner op het gebied van de liefde. Op het gebied ja, van de lust ben ik wel vergevorderd, maar uh, <laughs> op het gebied van de liefde toch enigszins een beginner? Ja. Nou ja, wat, wat ik heel erg uh, zie, ik, ik begeleid stellen met uh, relationele en seksuele problemen. En de stellen die zich melden met seksuele problemen, hebben eigenlijk normaalse seksuele problemen. Want het, het, het functioneert allemaal prima, dus de slagdelen daar hapert niks. Maar psychisch hapert van alles, omdat je dus heel erg onzeker bent. Of dat je uh, heel erg wilt please, dat je geen nee te zeggen, dat je geen initiatief te uh, nemen. Dat je niet durft te zeggen wat je wel wil, wat je niet wil. En daar gaat het eigenlijk altijd om. Dus de kunst is om daar op een goede manier mee om te gaan. Met het mentale met gedeelte? Ja, ja, en met je eigen onzekerheden en met die van je partner. Oké, okay. dus het begint ergens anders dan tussen de lakens. Ja, nu in mijn beleving zeer zeker, ja. Oké, okay, nu, ja. nu is het dilemma met elk zelfhulpboek... en ik heb, er echt, ik heb er enorm wat van die boeken in mijn kast staan... is dat de processen die ze beschrijven gaan heel vaak over gevoel... Ja. maar omdat je zo'n boek zit te lezen, zit je daar ook heel erg met je verstand bij. Dus dat, en zeker ja. bij um, boeken ja. over liefdesleven en over seks. Ja, ja, ja. Is dat heel moeilijk om dat ja. uh, van, van, je, van je verstand richting je gevoel te brengen. Hoe doe je dat dan? Ja, dat is, dat is de kunst. Hè? En ik denk wel dat bij de ene is het moeilijker dan bij de andere om daar echt bij te komen. En uh, ja, het, het is natuurlijk echt een gevoelskwestie. Hè? Dus stel dat je een hartstikke leuke relatie hebt en, en je hebt het lef om met de billen bloot te gaan. Zowel letterlijk als natuurlijk dan zul je niet veel problemen tegenkomen. Maar mocht je ergens haperen, bijvoorbeeld in de relatie, dus dat je ruzie hebt of dat je ontevreden bent of, of boos teleurgesteld of uh, weet ik veel wat, dan, dan ga je dat ongetwijfeld ook weer tussen de lakens voelen. En die koppeling van het, het fysieke en het uh, emotionele ja. uh, zit hem daarin. Dus dat je de blokkade eigenlijk weghaalt en het lef hebt om te zeggen, lieve schat, ik wil wel een uh, initiatief nemen, maar ik durf het gewoon niet. Ik wil wel uh, uh, jullie liefhebben, maar op een of andere manier lukt het me niet. En, oh, okay. en ik denk, als je dat durft, dat je dan dus gewoon van je verstand uit, uh, of uit je verstand treedt en je gevoel uh, uh, meer laat spreken. Openheid is uh, volgens jou uh, Open, ja, de, basis. de basis. Ja. Oké, okay. nu de laatste vraag, want nu zitten er allerlei mensen naar deze show te luisteren. Twintigers, dertigers, veertigers, tot en met tachtigers. En ik kan me voorstellen dat er bepaalde generaties zijn die denken, ja, het is, het is ook weer de arrogantie van deze tijd dat je denkt dat je met een boekje maar alles zelf kan oplossen. Ja. Waarom ja. gaan we niet ouderwets naar een psycholoog of een psychiater of naar ja. een dokter als we het ergens, uh, als we niet ja. weten waarom iets niet goed loopt? Wat heb jij tegen die generatie te vertellen om ze iets vertrouwder te maken met uh, onze zelfhulpgeneratie? Ja. Nou, ik denk dat het NM is. Hè. Ik bedoel, uh, ik denk dat heel veel mensen die voordat ze aan de bel trekken en bij een seksuoloog uh, zich melden, dat ze al heel wat boek hebben verorberd. Dus uh, ik denk als je er dan niet aan uitkomt, op een of andere manier dat je dan vanzelf wel de volgende stap gaat uh, nemen en ook deze generatie. En, en wat ik doe is eigenlijk uh, mijn hulp heel erg laagdrempelig houden. Dus het is niet zoals je bij mij uh, komt dat dus je dan gelijk uh, een honderd uh, strippenkaart moet uh, aanschaffen. <laughs> maar met één, twee gesprekken zijn we eigenlijk al heel eind. Okay. En uh, ik denk als je dat maar laagdrempelig genoeg houdt, dat, uh, dat je veel sneller het les hebt ook om hulp uh, ja, in te roepen. Dus dat het allemaal niet zo zwaar en heftig en ellendig moet zijn. Maar dat het ook gewoon oké okay is om eens een keertje te vragen van, hé, hey, we komen hier niet aan uit, wat kunnen we nog doen? Blanca, de kunst van het beminnen, 69. Fijn dat we je even mochten bellen. Heel goed. Doe, Dank. Goed. Heb jij nou ook wel eens zo'n boek gekocht? En wat voor fantastische, spannende, sexy en hulpzame tips heb je eruit gehaald. Daar nou ben ik ontzettend benieuwd naar. Nou, je kan me even bellen naar 0800 1121. Welke zelfhulpboeken op het gebied van liefde en seks... hebben het helemaal voor jou gedaan op een goede manier? Of ben je iemand die wel eens zo'n boek hebt gekocht en die dan denkt: Nou, dat is echt de slechtste 20, 30 of 40 euro die ik ooit besteed heb? Ik wil dat ook heel graag van je horen. 0800 1121, 0800 1121. Mailen mag ook naar lust.bnm.nl. En een sms is altijd snel, handig en makkelijk. Doe dat naar 9090, woordje Word je lust, spatie en dan je rechts. Lust, lust, lust. Radio 1. En er komen een aantal uh, sms'jes binnen. Ja, zelf veel boeken kunnen heel erg helpen... maar je moet bereid zijn het boek als jouw spiegel te zien. En dan moet je nog durven kijken in die spiegel, is één reactie. Lees een keer een goed boek, een roman een of een novelle. Dat krijg ik ook binnen. Ik krijg ook binnen. Als ik problemen heb en er is geen vrouw in de buurt... dan help ik mezelf zeker en daar heb ik niet eens een boek voor nodig. Prachtig. Dank. Blijf sms'en, vind ik gezellig. Frederik, goeienacht. Dag. Hi. Goedenavond. Hi, goedenacht. We hebben het vannacht over zelfhulpboeken. Werken die of werken die helemaal niet, Frederik? Ja, uh, ik geloof dat je eerst een, een principiële vraag moet gaan stellen. En dat is, uh, je groeit op en, en je gaat op een moment naar school. En wanneer je dan naar school gaat, dan ga je met boeken werken. Ja, dan leer je en... lezen en rekenen en weet ik veel ja, wat taal. Precies. Dan leer je aan met boeken, ja. Precies. En, en leesboeken. Niet. En dan krijg je ook nog een beetje een lesje begrijpend lezen en zo en al die dingen meer. Dan, dan kom je wat verder en je bent wat ouder en uh, ja, je, je komt uh, ook op, op, op een, een uh, richting van lust. Er zijn heel veel lustrichtingen, niet alleen maar in het seksueel gebied. Maar goed, daar kom je ook heen en dan uh, moet je je er ook wel vragen. van als je ergens zo mee zou met, uh, zitten. dan zou je eigenlijk ook best. een goed boek daarover uh, kunnen raadplegen. Dus jij zegt, Frederik, omdat, uh, omdat we altijd van alles uit boeken hebben geleerd. kunnen we ook best dingen leren over. Um, over seksualiteit en over gevoelens met, en over emoties. Met voorbehoud. Met welk voorbehoud? Met het voorbehoud dat eigenlijk. Die, die duizenden seksboeken en die duizenden uh, andere zelfhulpboeken, die zouden eigenlijk een beetje uh, uh, voorgefilterd moeten zijn. Net, net zoals schoolboeken dat ook zijn. Uh, door, door mensen die meer ervaring hebben... en die al in de, in de, in de derde helft van het leven zitten... er zijn er ook wel die in de tweede helft al wijs genoeg zijn... Uh, en, en die zouden moeten zeggen van... nou. Uh, ja, net zoals ik dit boek voor een cursus zou gebruiken, gebruik, gebruik ik hem nu voor mijn liefdesleven en voor zou mijn seksleven? het ook goed kunnen vinden om het uh, aan iemand aan te bevelen. Niet? En, en uh, ja, je zou op een gegeven moment, het, is, het klinkt wel discriminerend, maar je zou in principe de boeken uh, moeten selectioneren en, en dan, uh, net zoals films bijvoorbeeld, die je in de bioscoop ziet. Uh, en dan zeggen van, nou, deze films, die lijken me uh, goed. En, en uh, dat is een gremium misschien. En Frederik. Die, die, zijn, die zijn waardevol. Oké, okay, uh, Frederik. Wat fijn dat je me belde en dat je je uh, mening wilde geven over zelf Ja. Um, ik, ga na ik, ben, het nieuws, ben, ik ga na het nieuws uh, nog even verder praten met jou over... of die zelf nou werken. En wat doen ze dan voor je liefdesleven, voor je seksleven... en voor de rest van je leven... Uh, dus dat wil ik allemaal met jou gaan bespreken. Straks in het tweede uur gaan we ook nog even bellen. Dan komen wat oude bekenden voorbij. We gaan bellen met Tom Gordy, waar we wel vaker mee bellen. Die uh, ons vertelt wat voor zelfhulpcursus hij op zichzelf losliet... voordat hij een masterflirt werd. We bellen hem wel vaker. Hij geeft altijd advies aan mannen over nou ja, typische mannenzaken. En soms ook aan vrouwen over typische mannenzaken. Maar hoe kwam het toch dat hij op een gegeven moment zo een kenner werd van alles wat uh, de man beweegt. Toen begon hij daarover in het tweede uur met een mooi verhaal. En we gaan bellen met Cora Emens... die uh, zelfhulp aanbiedt via het internet. En dan mag je vooral denken aan het type zelfhulp... waar je toch een beetje rode oortjes van krijgt. Cora Emens dus, die gaat ons vertellen hoe dat werkt online... en uh, wat het seks precies is. Dat is eigenlijk allemaal wat je in het tweede uur kan verwachten. Maar wat ik vooral aan je wil vragen is... Bel mij. Bel mij, mail mij of sms mij over het onderwerp. Want wat doen die zelfhulpboeken? Wat doen ze nou voor je? En zijn het boeken die je thuis in je kast hebt uh, moet, uh, moeten staan... of zijn het boeken waar je ver weg van moet blijven... omdat ze eigenlijk toch niks voor je doen? Uit onderzoek blijkt, dat heb ik dan even opgezocht... dat we zelfhulpboeken uh, vooral kopen voor de volgende dingen. Persoonlijke groei, een persoonlijke relatie voor uh, omgaan met stress en de grote i, namelijk identiteit. Wie ben ik en wat wil ik in het leven? Nou, ik ben ontzettend benieuwd of je antwoord op een van deze vragen hebt kunnen vinden... in een boek dat door een ander geschreven is voor jou om jezelf te helpen. 0800-121. 0800-121. mag naar lust.bnn.nl. En sms is natuurlijk super makkelijk. Dat doe je naar 9090 en dan het woordje lust. spatie. En jouw korte verhaal, jouw antwoord op jouw reactie. Ik hoor je na het nieuws. Okay.